Hulst in Zeeland was ze net de snelste. Brand vliegt over de finish en Hulst gaat uh, zelfs van de fiets. Wat een moment voor Lucinda Brand. En zo klonk dat bij de NOS. Het was voor Brand de tweede wereldtitel. In 2021 was ze ook al de beste. In Amsterdam is voor de tweede keer in korte tijd... op een appartementencomplex geschoten, dat gebeurde vanmorgen, meld AT5. Een vrouw is gewond geraakt door rondvliegend glas. De schutter is nog niet gepakt. Waarom er meerdere keren op dat gebouw is geschoten, wordt nog onderzocht. En er zijn nog altijd veel vragen na de explosies in Iran. Op meerdere plekken in het land zouden ontploffingen zijn geweest... maar hoe die zijn ontstaan is nog onbekend. De situatie in het land is al langer gespannen. De Amerikaanse president Trump dreigt met ingrijpen. Onder meer omdat Iran hard optreedt tegen demonstranten daar. Een bijzonder middagje vissen was het voor een man in Utrecht. Hij heeft vanmiddag een granaat uit de oude gracht gehaald... schrijft RTV Utrecht over. De bomexperts kwamen er snel bij. Zij hebben die granaat meegenomen. Hoe die nou in het water... Terecht is gekomen, dat is niet bekend. Pootjes gekregen. Ja, het zou. Het weer nog van weer plazen. Blijft de hele avond bewolkt. In het door is er ook kans op regen. Dan kan het ook weer glad worden. Morgen opnieuw grijs. En het wordt dan 1 tot 9 graden. Danny, dank jou wel. Van de Flitsmeisterverkeersinformatie bij Key Music. Verder uh, verder. Je staat nergens langer dan 10 minuten stil. Dat wilde ik zeggen. Wel controles de A2 naar Maastricht 234,5. Dat is leuk. Want die hectometerpaus 2345. De A12 naar Gouda 38,4. De A16 naar Dordrecht 33,0. En de A35 naar Enske bij 59,3. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Belman. Met zometeen Roxy Dekker, loser, maar eerst de re-entry. ja Dankzij Stranger Things is dit weer een molse hit geworden. Joe, hij speelt Steve in de serie en dit is End of Beginning. De top 14. In Nederland gaan we naar een blokje Britse powerhouses. De top 10 wordt zometeen afgetrapt door Maal Smith. Nummer 11 voor Dame Olivia Dien. Zo ga ik het gewoon noemen vanaf nu. Maar eerst All The Way van Brixton, baby. Dave. Samen met Thames. Vier plekken winst voor Raindance. Deze week op... 12. In de enige rechte de Nederlandse top 40 op je music. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to starring like we...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 Extra sentimental kind of chemistry Some people make it hard with me Ja, en Fleming is slim, man. Een foto van een super schatje, schattig hondje op Instagram Stories... om te delen dat zijn album af is. Ik ben benieuwd naar de muziek. Eén liedje weten wel hoe het klinkt. Samen met Meteor, deze week op... 9. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek...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 Deze week die het gewoon goed doen. Joe, End of Beginning en Net Zero Larsen met Lush Life. Maar er is ook nieuwe muziek. Sienna Spyro, door velen de nieuwe Amy Winehouse en de nieuwe Adele genoemd. Ik noemde gewoon Zo Zometeen in de ene recht op Q. Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 6, goedemiddag, Flits, meis, de verkeersinformatie bij Key Music. Eén vertraging die wat langer is op de A76, Geleen Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, twee kilometer, een kwartier. Dan de A4 naar Leiden, bij hectometerpaal 11,5 staat een controle. Ook de A4 naar Leiden bij 19,4, dat is best wel een stukje verderop. En de A35 naar Enschede bij 59,3. Ontknoping van de enige echte met antwoord op de vraag... of Bruno Mars nog steeds op nummer 1 staat. Staat staat in ieder geval niet op 7. daar staat Die On This Hill. Seven. Got me to stay. Said that you need me. Stop 'cause it words don't ever mean. In de Nederlandse top 40. Zaterdagmiddag, de editie van 31 januari. Laatste dagje van de eerste maand van 2026. En op nummer 5 blijft hij gewoon staan. Somber, superjonge gast en wat een songwriter. Wist je dat hij alles zelf maakt? Alles hè? 12 to 12. Achter elkaar was er geen beweging te krijgen in de top 3, maar vorige week was daar ineens Bruno Mars met het goud. Hoe ziet het er deze week uit? Ere podium start met Ray, where is my husband? Drie.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 op plekje gereld, maar dat zilver uh, blijft gewoon in de handen van Taylor Swift. En dan is er nog maar één iemand over die je nog niet hebt gehoord. Dus ik kan er long, lang of kort overwezen. Ik heb bij deze ook gekozen voor lang. En ik probeer mezelf te redden uit het waar wat ik aan het vertellen ben. Wederom op nummer 1 voor de tweede week, Bruno Mars. De Top 40. Bruno Mars, back with another one. Nummer 1. Yes you did Ben jij er helemaal klaar voor? Zeker. Welke uh, nou, ik, ik, ik, gaan ga ik het woord. Nou, ik zou aan iedereen willen vragen die een uh, telefoon heeft en de Q Music oh, ja. App. Open hem eventjes, uh, want ik verwacht op dit echt deze, deze battle super veel stemmen. Deze battle. Let op. Wat is er? Niet goed? Ik let op, ja. Hoe let de dogs out? Ja. Hoe let de dogs out? Op tegen It Wasn't Me. <tie> wasn't me. Ja, dit is, ik ga voor deze. Nou, stem stemmen maar in de Q Music App. Ik ga stemmen in de Q Music App. Fout u met Joey